Twee uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalt de VVD 40 zetels en de PvdA 39. Dat is de voorlopige uitslag na het tellen van ruim 75 procent van de stemmen. Daarmee is het gat tussen beide partijen kleiner geworden ten opzichte van de vorige tussenstand.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 In de grote steden hebben de meeste mensen op de PvdA gestemd. In Amsterdam kregen de Sociaaldemocraten 36 procent van de stemmen. De VVD volgt met 19 procent. In Den Haag boeken beide partijen forse winst. Ook daar is de VVD de tweede partij. In Rotterdam is de PvdA opnieuw de grootste partij... maar haalt met 26 procent weinig winst. Opmerkelijk is dat de VVD daar iets verliest en uitkomt op ruim 15 procent.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 SP-leider Roemer benadrukt dat de SP de derde partij is. Volgens PVV-leider Wilders is de boodschap van zijn partij... blijkbaar onvoldoende aangeslagen. GroenLinks-leider Sap noemt het resultaat van haar partij teleurstellend. Bij 50PLUS zijn de reacties opgetogen. Partijleider Krol noemde het resultaat bijna niet te geloven. Het weer. De komende uren stevige buien aan de kust mogelijk met onweer. Het is zo'n 10 graden. In de ochtend zonnige periodes. Middags neemt de bewolking toe en het wordt dan een graad of 18 tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Er is één melding. De N271, Roermond-Nijmegen, tussen Venlo en de aansluiting met de A67. Die is in beide richtingen dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. De uitslagenavond. Hier zijn Tim Overdik en Eva Jinek. Goedenacht en welkom terug bij deze speciale uitzending van Radio 1 de Uitslagenavond. En daar gaan we meteen naartoe, want Mark Visser heeft voor ons verse uitslagen. Ja, het verschil ga ik weer even noemen tussen de VVD en de PVDA. Dat wordt toch steeds elke keer ietsje groter. Net bij 75% was het 79.000 stemmen verschil. Nu zitten we op 77,8%. En nu is het voor het eerst 100.000 voorbij. Het is wel een trend. Ik heb het elke keer opgeschreven: er gaat van 42.000 naar 53. 77, 79. Nu dus 100.000. Er is nog steeds 20% niet geteld. Dus je kunt er verder niet echt over zeggen. Maar dit is wel een trend, in ieder geval, om, om nu te concluderen. Goed, van jou straks meer, Mark Visser. Dan gaan we denk ik nu naar Wilma Borgman, die in Den Haag staat. En als het goed is, met Fred Teven. Ja, ik sta inderdaad tegenover Fred Teven. Uh, meneer Teven, uh, nu nog staatssecretaris van Justitie, demissionair weliswaar, maar toch. Um, durft u al feesten te vieren op basis van deze nieuwe cijfers? Nou ja, twee jaar geleden stond ik al te dansen, maar ik durf het op dit moment nog niet. De, de, we zijn wel wat uh, meer uitgelopen weer. Ik geloof dat het nu zo'n 100.000 stemmen verschil is weer. Dus dat is een goede zaak. Maar ik denk dat, het, uh, dat we echt ook het laatste 20% moeten afwachten tot die geteld zijn. Wat maakt het eigenlijk uit? Want u wint 10 zetels. Nee, dat is zeker zo. Maar het is ook wel belangrijk natuurlijk of Mark Rutte gewoon zijn klus uh, kan afmaken als premier. Dat vinden we hier in deze zaal toch wel erg belangrijk. En uh, we hebben toch erg lekker gewerkt door minister-president Rutte als uh, minister en staatssecretaris. Daar wou ik maar wel gewoon mee doorgaan. U heeft ook heel lekker gewerkt met de PVV, hè? want u was voorstander van samenwerking met die PVV. Hoe kijkt u daar nu naar? Nou, zeker. Ik zeg daar hetzelfde over wat Rutte daarover gezegd heeft. Het was een goede samenwerking Opstelt En ik heb op het trein van veiligheid met de PVV hele mooie resultaten kunnen neerzetten. Die hadden we graag afgemaakt, maar toen vonden ze het nodig op te breken en weg te rennen. En uh, dat is heel erg jammer. En dat betekent dat we nou dat met, uh, mogelijk met anderen moeten gaan doen. Nou, dat zullen we vanaf morgen gaan bekijken. Maar het moet wel dezelfde non beleid zijn. We moeten die criminaliteit wel terugdringen. We moeten de veiligheid in de straat wel vergroten. En slachtoffers moeten gewoon wel meer rechten krijgen. Dus dat blijven we wel doen. Denkt u dat de pvv kiezers zich toch ook door uw beleid, door de manier waarop u en, en minister opstelt, dat beleid heeft vormgegeven, zich daardoor terug heeft laten halen naar de VVD? Nou, er zijn zeker kiezers die vroeger bij de VVD zaten, zijn teruggekomen nu weer van de PVV terug naar het oude honk. Het ja, is nu aan ons de, de, de dure opdracht om die mensen niet opnieuw teleur te stellen. Dus daar gaan we hard aan werken. Maar hoe ingewikkeld wordt dat met Steven? Want u zegt net zelf die kiezers die moet u niet van u vervreemden. Dus die rechtse kiezer die moet de vriend worden gehouden. Maar dan zit u straks wel tegenover Diederik Samsom. Uh, aan een tafel. Ja, maar er zijn tal van onderwerpen waar je met de Partij van de Arbeid op zich uit kunt komen. En ja, we moeten nu gaan kijken de komende maanden hoe dat, uh, hoe dat gaat werken. Net even even tussendoor, want ik hoor, wij horen achter ons, we staan nu even in een gangetje, maar we horen wat gejuich. We gaan, Ene, gaan gauw terug. We gaan gauw terug, want ik hoor namelijk dat de VVD is uitgelopen naar 41 zetels. Nou kijk, dat is fantastisch. We hebben de jenen weer terug, waar we de avond mee zijn begonnen. Dus het wordt steeds mooier eigenlijk. Dus misschien gaan we die danspassen nog maken. Maar helemaal feest gevierd wordt er nog niet, geloof ik. Nou, nog eventjes op de rem tot we het echt zeker weten. En dan gaat u toch dansen? Uh, ja, dat is voor u een vraag en voor mij een weet. Dank u. Mark Visser gaat nog lang niet dansen, die kijkt gewoon gebiogeerd naar de cijfertjes. Kun je bevestigen wat we zojuist horen in Scheveningen? Ja, zeker. VVD en Partij van de Arbeid is de VVD nu het verschil twee zetels. VVD nu op 41 en de Partij van de Arbeid op 39 zetels. Dus die 100.000 die we net gepasseerd waren ook in stemmenaantal... die lijkt zich nu ook inderdaad bij 78,2% van de stemmen geteld in het zetelaantal voor te doen noem het lijstje gewoon eh, VVD. 31 hadden ze er in 2010, nu dus 41. Partij van de Arbeid van 30 naar 39. Partij voor de Vrijheid van 24 naar 15. Het CDA van 21 naar 13. De SP had er eh, in 2010, 15 houden die ook nu, 15 zetels. D66 van 10 naar 12. GroenLinks van 10 naar 3. ChristenUnie blijft gelijk op 5. SGP op een zeteltje winst van 2 naar 3. Partij voor de dieren, daar is die dan nu weg. Ik, ik, ik weet niet of je, dat, of je dat zo op die manier kunt zeggen, maar dat valt op dat die vergeleken met de vorige uh, bij uh, ongeveer 74 procent, uh, dat dat nu weer gewoon twee zetels zijn. En 50 plus blijft ook nog steeds op twee zetels staan. Het moeten er 150 uiteindelijk worden. Het moeten er 150 manier, Ja, manier klopt het. Op zich, ja, alles bij elkaar, er zijn het 150 ook nu. <laughs> 41-39. Joost, wat tekent zich hier af? We zien wat, het, wat er gebeurt, maar is dit inderdaad de voorstelling? sprong uh, die, uh, die beslissend zou kunnen zijn. Nou ja, je ziet natuurlijk aan, aan de cijfers die Mark iedere keer uh, oplepelt... Op dat, dat het verschil blijft groeien. En, en dat is natuurlijk voor de VVD wel een geruststellende gedachte. En er is inmiddels een verschil van twee zetels. Uh, dus ja, het verschil wordt wel steeds duidelijker. En dus, gelukkig wordt er ook hard geteld. Er komen steeds meer uitslagen binnen. We dus ik, zitten ik nu op 80 procent geloof ik. Ja, en ja. het is nu 104.000. Dus ik had net 100.000, nou, nou, nu 104.000. Dus, ja. het dus het blijft de, de, de trend de is wel heel duidelijk. De trend is duidelijk. Ja. Dat zal een geruststelling voor de VVD. VVD zijn. We hoorden net um, Fred Teven spreken en ik herken die typische VVD-retoriek, die je ook veel in deze campagne hebt gehoord. Uh, medelijden met slachtoffers, niet met daders. Uh, dat soort dingen. Een beetje de no nonsense harde aanpak waar Fred Teven bij uitstek een exponent van is. Is dat een taalgebruik die de VVD kan voortzetten straks als ze gaan formeren? En dan denk je dat ze de PvdA niet van zich afstoten daarmee? Nou, op het gebied van veiligheid uh, denk ik dat ze die toon wel kunnen handhaven. Uh, de Partij van de Arbeid is uiteindelijk ook een partij die de afgelopen jaren heeft geconcludeerd veiligheid is een thema dat we wel eens weggeven aan rechtse partijen, maar uiteindelijk zitten onze kiezers en veel volksbuurten waar het onveilig is. Dus dat zou ook een heel belangrijk thema voor ons moeten zijn. En Diederik Samson is wat dat betreft wel iemand die, die op de harde lijn zit qua veiligheid binnen door de partij. Door zijn partijen. ervaring denk de, ook ik ook. Ook door zijn ervaringen als straatcoach. Dus dat, dat zal ook niet het probleem zijn in de formatie. En uh, wat wel belangrijk is, Frank de Grave... Die, die, daar zag ik een, een uitspraak van langskomen op het ANP al eerder deze avond. Dat was wel een goede waarneming. Hij zei van nu... Um uh, de PVV is weggevraagd, weliswaar tussen aanhalingstekens. Zegt hij, dat kan ook inhouden dat dus die, die electorale concurrentie minder wordt. En dat dus zijn partij, dat hoopt hij ook, wat relaxter gaat worden. Ze hoeven dus dan niet meer constant over die rechter schouder te kijken. Mm -hmm. uh, wat doet onze concurrent? En dat ze ook kunnen dat dus de VVD wat meer naar het midden kan opschuiven... zonder daarvoor gelijk gestraft te worden. Dit was wel een... Um... Een verkiezing waarbij de strategische stem overduidelijk uh, is uh, gebruikt door heel veel mensen. Dat betekent dat in de samenleving <coughs> dat gevoel van mensen om op de PVV te stemmen niet per se weg is. Dat betekent puur dat ze met hun hoofd ja. rationeel gestemd hebben. Maar dat betekent dat de dingen waar zij zich zorgen om maken, waar ze zich over opwinden die de PVV agendeert en adresseert, niet weg zijn. Nee, kijk, en, en dat is natuurlijk altijd... het is altijd moeilijk te zeggen, op een verkiezingsavond... uiteindelijk gaan er gelukkig ook heel veel universiteiten... naar zo'n uitslag kijken en, en, en goed gedegen kiezersonderzoek doen. van ja Is het nou een verandering bij de PVV? Van, nou, is het een soort begin van het einde? Of is het een dip? En dat is natuurlijk wel voor heel veel mensen een, een vraag... Uh, waar ze een antwoord op willen hebben. Maar een, het is ook een vraag waar je op, op dit moment... zo midden in de nacht niet zo snel een antwoord op kan geven. Een beetje koffiedik. Eigenlijk. Midden in de nacht, ik weet niet of mensen bij huis bos hebben staan, maar het slaapkamerlicht zou als uit kunnen zijn bij de koningin. Ja, zeker. Die heeft, als het goed is, de komende weken niet zoveel te doen. Misschien wel veel te doen, maar als het goed is, komen er geen politici voorrijden. Wat gaat er morgenochtend gebeuren? Nou ja, Gerdy Verbeet heeft gezegd ik wil, uh, ik wil ze bij elkaar zetten, maar Mark Rutte zei gisteren in het, in het slotdebat, als ik de grootste word, dan wil ik het voortouw nemen. Dus ik neem aan dat er een, een, een circuit op gang komt van, van telefoneren... Van, van bij elkaar op de, op de koffie gaan. Want als we even van dat scenario uitgaan... dat de VVD de grootste ja. wordt de komende dag... wat gaat dan Mark Rutte morgenochtend concreet doen? Uh, nou, eerst volgens mij komt er altijd een fractievergadering, want hij is natuurlijk dan ook weer, is weer even de fractievoorzitter. Uh, dan gaan ze natuurlijk ook wel een beetje de, de koers van de, voor de formatie bespreken. En uiteindelijk, ja, niemand, niemand weet hoe we het nu nieuw gaan doen. Het enige wat is afgesproken, is dat als de nieuwe Kamer uh, beëdigd is, dat er een debat komt en dat daarin een informateur benoemd wordt. Dat is dus donderdag 20 september. Ja. En tot die tijd is het, uh, hij heeft in ieder geval gezegd gisteren in het slotdebat. Ik ga dan het initiatief nemen. Dus ik neem aan dat hij ja, toch contacten gaat leggen met, met alle partijen. Van eventueel uh, welke combinaties zijn er mogelijk? Wellicht gaan er al namen circuleren van informateurs. En dat moet zich dan uitkristalliseren in zo'n debat. Dan moet er een kamermeerderheid zijn voor hoe we die uh, formatie gaan aanpakken. Dat wordt dan ook vastgelegd in dat kamerdebat. En dan uh, gaat het spel echt beginnen. Dan pas. Ja. Die eerste ontmoeting hè Joost, tussen Diederik Samson en Mark Rutte... is dat echt een één-op-één ontmoeting? Of neem je altijd een secondant mee als getuige? Nee, ik, ja, ik kan me voorstellen dat ze eerst, eerst, eerst, eerst, eerst gaan bellen. Van, want natuurlijk, hij is dan wel de grootste, maar het verschil is klein. En eh, ze zeggen allebei, we hebben, we hebben elkaar nodig, we gaan het met elkaar doen. Dat hoor je bij alle tweede partijen. Dus ik denk dat hij die Diederik Samson als eerste gewoon gaat bellen... en is gewoon eens gaat aftasten hoe hij tegen dingen aankijkt. En dan heb je informateurs nodig. Ja, Denk je dan dat de VVD dat zelf gaat doen? Of gaan ze dat ook samen doen? Een duo-informatie? Nou -informatie? ja, ja dat, dat moet dus allemaal in deze week in de achterkamertjes uh, duidelijk mag, worden. Maar gelet op het kleine verschil natuurlijk. Ja, het kan kunnen zijn dat er, dat er twee komen. Het kan zijn dat ze dus dat iemand van buiten aanwijzen. Maar het kan ook zijn dat, dat Rutte Hoe zegt... Hoe het dat het allemaal zo ongeregeld is, Joost? Dat... Ja, dat is allemaal dat, on, dat ongeschreven ja. staatsrecht van ons. Dat maakt het zo... Uh, nou, ze hadden het op zich helder afgesproken. Er komt een debat en daarin zetten we de koers uit voor de formatie. En dat debat is pas over een week. Omdat het nog eventjes duurt voordat er een nieuwe de Tweede Kamer is. Aan de andere kant zijn er heel veel mensen, vooral de partijen die dus tegen deze wijziging waren, die zeggen, oh, dat levert allemaal onnodige vertraging op. Dat kan, dat hoeft niet eens. Uiteindelijk wordt de lengte van de formatie niet bepaald door de procedure, maar gewoon door de politieke wil van de partijen eruit te komen en er snel uit te komen. Dus wat dat betreft, uh, mensen die zeggen, hier wordt het allemaal onnodig vertraagd, vind ik wat overdreven. De VVD was tegen, geloof ik. Het is tegen, ja. ja, ja. En Rutte zou het liefst uh, gewoon uh, naar de koningin gaan. Want even de tijd nemen kan op termijn alleen maar een beter voordeel zijn. Ja, de andere kant kan je ook zeggen... Van, ze hebben nu ook wel weer een week de, de rust... om het allemaal te laten bezinken, de verkiezingsuitslag. Normaal ging je dan allemaal uh, adviezen... uit, ja, maar zo werkt toch niet. Nou, dat is het altijd goed om eventjes uit die strijd. Ik bedoel, Er zijn natuurlijk uh, er zijn mensen uh, gefrustreerd, er zijn bepaalde mensen blij... er zijn bepaalde dingen over elkaar gezegd. Dus dat betreft is altijd even goed afkoelen. om... Even afkoelen. Even afkoelen. Afkoelen. Ben je het afkoelen, Mark? Ja, nee, ik ben uh, een roei heet natuurlijk. Ja. <laughs> Dat, uh, even geen nieuwe tussenstand. 114.000 is het verschil uh, op dit moment. Dat is het laatste wat ik heb. Kan, elk moment kan die er weer bijspringen, hoor. Als dat gebeurt dan uh, zeg ik dat meteen. Misschien even gewoon een, uh, een gemeente. Noordwijk, ik heb voor mij nog geen kustplaats gehad. Uh, VVD, veruit de grootste. 42,8 kwamen daar uh, van 32,3. Dus ruim 10 erbij. Partij van de Arbeid uh, is daar uh, de tweede partij. 17,7 En op drie de PVV, Partij voor de Vrijheid. 9,8 maar wel een van zo'n 6% daar in Noordwijk. We hoorden het gejuich uh, in Scheveningen. Hebben wij contact met uh, Wilco Boom in Amsterdam, in Paradiso? Ronald Plastek nummer 3 op de kandidatenlijst. Blij met deze uitslag natuurlijk, maar hoe moet het nu verder? Nee. Nou ja, vanavond is het toch feest, want het is een fantastische uitslag. En dat wil ik wel benadrukken. Niet zo lang geleden stonden we op, wat was het, 15, 20 zetels... en nu, nou ja, op dit moment lijkt het op 39 zetels. En wat ik heel belangrijk vind, is dat de meerderheid weg is... Voordat, ja, toch naar geestige beleid, wat we de laatste jaren gezien hebben... mensen worden uitgesloten, tegen elkaar uitgespeeld, verschillen worden vergroot. Dus hoe het ook zijde, politiek zal het nu over de andere boeg gegooid moeten worden. En dat gaan we morgen doen. Maar uh, dat, dat lijkt best ingewikkeld. Want uh, Mark Rutte van de VVD, met 41 zetels nog net ietsje groter... Uh, zei, de Partij van de Arbeid is gevaarlijk voor Nederland. Uh, Diederik Samsom, jullie partijleider, zei... Uh, het moet afgelopen zijn dat dat... Uh, rechtse rotbeleid. Uh, en nu moet het waarschijnlijk samen. Nou ja, het moet in ieder geval afgelopen zijn met dat rechtse beleid. En dat zeggen de kiezers ook, want die hebben dat geen meerderheid gegeven. Dus, uh, en morgenochtend natuurlijk. We zullen uh, de verantwoordelijke politieke partijen zullen moeten zorgen dat er... en liefst ook niet over te lange tijd een regering komt die stabiel is... die dit land uit de crisis leidt. En liefst, dus op, of liefst, absoluut op een manier waarbij we dingen samen doen. En dat is dus een groot verschil met wat er in het uh, vorige kabinet gebeurd is. En de verantwoordelijke partijen zijn dat nu, als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, de VVD en de Partij van de Arbeid? Nou ja, we rekenen onszelf er in ieder geval bij, ja. Jazeker. En de VVD ook? Nou ja, dat is ook even aan de VVD. Maar uh, kijk, wij hebben voorlopig eigenlijk niks uitgesloten. Behalve dat we gezegd hebben vanaf het begin, we willen niet met de PVV regeren, want die sluit grote groepen uit. Is er een alternatief op links? Nou ja, laten we dat soort... Of is, of is dat alleen voor de romantici? Nou ja, weet u, de reden dat ik ook even terughoudend ben... is dat ik twee jaar geleden hier meegemaakt heb... dat midden in de nacht dat er nog een zeteltje kantelde... en de situatie weer helemaal anders werd. En het scheelt nu op dit moment één of misschien twee zetels. Één, dat weet je niet. Dus laten we daar nou even mee wachten. Tot we de echte uitslag hebben. Maar eigenlijk zou het toch daar nu over moeten gaan? Nou ja, zodra we de uitslag hebben... gaan we natuurlijk morgenochtend gaan we formeren. Dat is duidelijk. En dan u weer naar onderwijs of naar financiën? Nee, dat is nog helemaal de stap daarna. Eerst maar eens nadenken over de inhoud van wat we gaan doen. Um, en nogmaals, ik vind de conclusie van vanavond... is dat de kiezers niet meer willen dat dat rechtse beleid wordt voortgezet. Daar is geen meerderheid meer voor. En we zullen nu het samen moeten doen in het land. En dat, dat is misschien nieuw, maar dat uh, moet iedereen dan maar aan wennen. En samen doen, dat betekent dan de Partij van de Arbeid samen met de VVD? Nou ja, dan begint het weer over partijen, maar ik vind het even over de inhoud. Laten we dat, dat uitsluiten van mensen, het vergroten van inkomensverschillen, daar moeten we nu mee stoppen. We moeten nu uit de crisis komen op een verstandige manier en op een eerlijke manier. En kan dat met de VVD? Nou ja, als de VVD zijn best doet en iedereen doet zijn best, dan moet dat uh, mogelijk zijn. Maar ja, dat, dat zal moeten blijken. Bedankt.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 Fall oh. U weet vast hoe dit nummer heet. Freedom Dus van Raccoon. Mark Visser allerlaatste ik nu even snel uit te rekenen. Dan uh, zijn we helemaal bij. Het is tien voor half drie. Is het is tien voor drie, doen, nee, nee, nee. nee, nee, een, nee. Dus dat gaat het inderdaad ook niet om enkele getallen. Nee, ik heb gewoon een rekenmachientje erbij hoor. Laat ik dat uh, niet geheimzinnig doen. Ook al is het radio. Magie. Twee um, miljoen is de VVD uh, nu gepasseerd. Het aantal stemmen. En het verschil met de PvdA is nu 126.000. Dus het blijft ook nog steeds verder uh, oplopen. Uh, dat is bij 81,1 van de stemmen geteld. 126.000. Het verschil dus tussen de VVD en de PVD. Dat loopt dus op, uh, Wilma Borgman in Scheveningen. En dat is ook te merken in de sfeerdagen op de dansvloer. Nou Tim, dat geloof ik nog niet echt hoor. Want uh, nog steeds durven ze het hier nog niet te geloven. Uh, ondanks het feit dat het inderdaad het verschil groter wordt. Ze zijn hier nog niet echt aan het feest vieren. Hoe geldt dat bij jou in Amsterdam? Welke boom? En eigenlijk is het wel een beetje geaccepteerd door de meesten dat de Partij van de Arbeid toch niet de grootste wordt. En dat vinden ze ja, natuurlijk jammer, maar tegelijkertijd zijn ze ongelooflijk blij dat ze toch ergens rond de 39 zetels uitkomen. Want een paar weken geleden had niemand dat durven te voorspellen, zelfs niet durven dromen. Want toen stond de partij, lag de partij eigenlijk in de peilingen nog op apengapen. En zag het eruit dat de SP de grootste partij op links zou worden. Nou ja, dat is dus allemaal niet gebeurd. Het is ook de eerste verkiezingsoverwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen van de Partij van de Arbeid sinds 2003. Want de verkiezingen van 2006 en die van 2010 werden nederlagen geleden. Dus uh, ja, ondanks dat de VVD ietsje groter is uh, zoals het er nu naar uitziet dan de Partij van de Arbeid zijn ze hier gewoon ontzettend blij. En als dan 81% van de stemmen is geteld zoals Mark Visser net zei... en dat verschil loopt op 126.000 stemmen in het voordeel van de VVD... heb je dan enig zicht, Wilco, op het moment dat uh, Diederik Samson gaat bellen met uh, Rutte... en, uh, en dan feliciteert en vervolgens ook bij jou daar op het podium verschijnt? Uh, nee. Daar doen ze nog ja. erg geheimzinnig over. Sterker nog, het is zelfs niet helemaal uitgesloten dat het niet gebeurt. Uh, dat zit er gewoon van afzien. Uh, ik verwacht dat eigenlijk niet. Zeker niet nu dat dat verschil tussen die twee partijen begint op te lopen. Dan, dan komt logischerwijs ook het moment dichterbij dat... Uh... Samson Rutte gaat feliciteren en ook op het podium gaat uh, uh, concluderen... Wat, uh, wat de stand van zaak is. Maar uh, een tijdstip of zo, nee, dat heb ik dus nog niet. Dat heb je niet. Nou ja, we komen straks nog uh, in ieder geval bij je terug. Joost Vullings, uh, we zitten al een paar uur samen hier in de studio... en ik vond het wel mooi, toen een nummer net aan het uh, draaien was... zei hij, je moet naar teletext kijken... dan zie je eigenlijk het fundamentele probleem bij de formatie. Dat is namelijk Rutte dubbele punt. Uitslag is steun voor beleid... En dan daaronder Samsung. dubbele punt, roer om naar socialer land. In een notendop? Ja. Ze hebben allebei gelijk, zou je kunnen ja. zeggen. Dus het is logisch dat de VVD het uitlegt als steun voor, voor het beleid. Je kan ook zeggen van de, de gedoogpartners hebben in totaal zeven zetels verloren. Maar het is ook logisch dat de andere winnaar zegt van... ja, ik heb campagne gevoerd voor een ander beleid en dat is beloond. En dat, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje het gek aan ons systeem. Heel veel mensen hebben dus al die strategische stemmers hebben het gevoel gehad... ik moet kiezen tussen Rutte of Samson en je krijgt ze alle twee... En ik, ik, ja, Het is bijna een recept voor teleurstelling. Dus ik hoop wel dat ze er wat moois van gaan maken. Over teleurstelling gesproken. We hebben gezien, uh, als je kijkt naar de verliezers van vanavond... dat GroenLinks echt uh, met kop en schouders erbovenuit steekt. Zeven zetels kwijt, ja, als ja. ik het goed zeg. Naar drie zetels. Toch uh, was dat niet te merken. Als je keek naar het moment dat Jolande Sap, de lijsttrekker... in de zaal kwam en tussen haar aanhang stond... haar partijleden, was buitengewoon gewoon enthousiast en warm naar haar toe... Maar hoe verklaar je dit mega verlies? Ja, dat de, de partij. Uh... Het is natuurlijk begonnen met het, met het afscheid van, van Femke Hals. Maar hij was natuurlijk een hele part, eh, populaire en zeer ervaren partijleidster. Maar ze liet ook nog wel een erfenis na voor Jolande Sap. Die, dat was die Koenhoes-missie. En ze was nog, bij wijze van spreken, nog geen week fractievoorzitter. En toen lag dat besluit op tafel. En toen werd ze wel geroemd door Vrienden en vijand. Politiek ja. resultaat. Ja, maar haar lef. Een leuke tafel met premier Rutte. Maar goed, haar achterban begon wel te stijgen. En in de fractie waren eigenlijk al mensen tegen. Uh, dus haar lef is. Is altijd uh, wordt geroemd. Haar kennis van zaken over de economie wordt geroemd. Maar ja, dat, dat, dat, dat levert de partij toch niet veel op. En ze is ook gewoon gebleken dat het geen, geen goede manager is geweest uh, in, in de fractie. Er zijn natuurlijk heel veel wrijvingen ontstaan. Uh, ruzies, clubjes. En dat heeft ze gewoon niet, uh, niet goed geleid. Ik denk dat ze in het begin ook te onzeker was. Uh, misschien ook wel het mandaat ontbeerde om uh, ja, goed leiderschap te, zijn te hebben. Dat zei ze vanavond ook. Hè? Misschien beter in het begin iets harder aan mijn eigen leiderschap kunnen werken. Om dat inderdaad dat mandaat op die manier af te dwingen. Dus je dat terugvoeren op pure onzekerheid? Nou, dat, dat zit natuurlijk in de partij, dat Femke Halsema... en dat zullen ze ongetwijfeld ook toen met het, met het partijbestuur hebben besproken... van, nou ja, zij vertrokken, ze, ze droeg je Stap voor. Je hebt natuurlijk sowieso een nieuwe fractievoorzitter nodig. Dus het dus logisch dat er iemand uit de fractie wordt voorgedragen. Maar ze hebben inderdaad verder niet nagedacht... van, zullen we er een verkiezing voor het leiderschap aan koppelen? En ja, door de zet van Tovik Dibi heeft ze uiteindelijk... het mandaat wel gekregen van haar achterban. Maar ook natuurlijk die, die verkiezing en bij de Partij van de Arbeid leiden. Die, die leidersverkiezing tot enorm, enorm veel positieve energie. Maar bij GroenLinks is het natuurlijk alleen maar geleid... tot negatieve energie, want Tovik-Dibisi eigenlijk... ik vind Jolande Sap niks. Dat, dat was zijn boodschap. En ik kan het beter. Nou, daar houden kiezers ook niet van. Is uw landenschap op weg naar de uitgang? Is dat onvermijdelijk? Ik vind het, ik vind het zo verschrikkelijk moeilijk. Ik, ik, met maar gier... ze is toch besmet Joost. Ja, ze, is, maar... ze is met koendoes, met die interne strubbelingen, met het natrappen van Ineke van Gent. Ze is, wordt voor altijd daarmee geassocieerd. Ja, er nou, zijn wel meer. Dat wordt altijd vergelijking ook met het begin van de carrière van Femke Halsmeer, Dat is ook een hele moeilijke start. Dat zie je ook nog wel langskomen nu op Twitter van een aantal GroenLinksers van nou ja, geef haar de tijd. En, en, en wie weet gaat ze groeien. Maar het is wel heel erg lastig, want toen, toen ze hadden ze nog vier zetels. Inmiddels zijn ze dus naar drie. En ik hoor wel van, van collega's dat er eh, gewoon heel veel mensen in een zaal... wel echt aan het huilen zijn. Daar, daar, daar, het de zitten mensen zeer verdrietig om daar. Maar ik inderdaad, ik proef vooralsnog niet dat mensen zeggen... zij moet weg. Ik heb aan haar, als ik haar zag staan vanavond, niet het idee... dat is iemand die, die straks zegt of morgen zegt... Ik vertrek toch? Je weet Helemaal het nooit. Nou niet. Ze zag nee. er fit en uh, energiek uit. Ja. Heel mooi. Ja. Klaar voor de strijd. Dat zei ze ook. Ik hou hoop. Ja, maar dat is. Aan de andere kant is het ook heel erg lastig voor GroenLinks. Want je hebt nu, zeg maar, een hele roedel partijtjes tussen de twee en de, en de vijf zetels. Het wordt ook wel heel erg moeilijk om in de oppositie dan, dan aandacht te krijgen. Dus het is ook een lastige opdracht. Uh, met drie zetels. Wat kun je nou doen met drie zetels? Dan ben je dan de fractievoorzitter. Ja. En, dan, en wat kun je dan bereiken? Lawaai maken, denk ik. Ja. Toch, uh... ja maar je verhaal. Het verhaal is verder wel op orde. Ze hebben wel een duidelijk verhaal. Weet je, groen en duurzame economie. Daar zit het er niet in. Maar ja, het, het, het, het zal heel lastig worden. Want bedoel, de SGP, dat was een klein partijtje... die dan heeft geprofiteerd van zo'n minderheidsconstructie. Nou ja, als er geen minderheidskabinet is... dan is het gewoon echt alleen maar oppositievoeren. We laten GroenLinks even voor wat het is. Uh, Wilmer Borgman, het is bijna half drie. Uh, heb jij enig zicht op de komst van uh, premier Rutte? Nou, uh, letterlijk heb ik geen zicht op de komst van Rutte, maar hij heeft gezegd dat hij nog zou komen. Dus uh, ik denk uh, dat hem er wel veel aan gelegen is om vanavond, vannacht hier zijn achterban uh, toe te spreken. Om die overwinning die ze vandaag misschien weer gaan behalen, toch maar even te verzilveren. Want uh, ik denk dat dat voor de VVD heel belangrijk is. Als je kijkt naar waar de partij vandaan komt, uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden, stond de partij er heel anders voor. Uh, naar de periode met Rita Verdonk, dat was een dramatische tijd. Ze hebben... We hebben het er nog steeds over. Hier ook vanavond weer. Ik moet trouwens zeggen dat wat mensen tegen mij zeiden vanavond... is dat er ook ineens weer mensen opduiken... die in de tijd met Rita Verdonk zijn meegegaan. En die nu het kennelijk toch zich weer... Uh, wensen te voegen in uh, de liberale familie die VVD heet. Dat is wel uh, opvallend, vind ik. Maar goed, die ellende uit die tijd, die hebben ze afgezworen. Dat willen ze bij de VVD nooit meer meemaken. Dat ze zo onbelangrijk en zo irrelevant worden... dat niemand ze eigenlijk nog uh, nodig heeft. Uh, de partij heeft uh, daar lessen uitgetrokken. Um, voor buitenstaanders lijkt, uh, lijkt het erop alsof die lessen hebben opgeleverd... dat er niet meer wordt gediscussieerd. Dat er geen debat meer is. Er is een strakke regie vanuit Den Haag uh, um, richting mensen in het land... Die die, die uh, zich met de partijlijn uh, wensen te bemoeien. Um, dat hebben ze allemaal geleerd. Uh, dat heeft ze de macht opgeleverd, zou je kunnen zeggen. En die macht smaakt heel zoet voor VVD'ers. En ik denk dat het te veel aangelegen is om die macht... en die zoete smaak, om dat vast te houden. En wellicht dat die relevantie alleen maar groter wordt... als er meer stemmen worden geteld. Mark Visser met zijn rekenmachientje, met een kaart, met allerlei kleuren... <laughs> Het gaat om de stemmen, Mark. Het gaat om de stemmen. We zitten nu op 82,9 van die stemmen die zijn geteld. En voor het eerst is het nu ietsje teruggelopen. Maar een klein beetje, van 126.000 net naar nu 123.000. Het verschil dus tussen de VVD en de PvdA. Dankjewel, Mark Visser. En als het goed is, zijn er nog een paar mensjes op aarde wakker... en die twitteren ook nog heel fanatiek. En Paul Sanders, die houdt het allemaal in de gaten. Het zijn er niet heel veel meer, hoor Eva. Nee, dat, he, dus, nee, dat dacht je ik Je meet dat een heleboel <laughs> mensen zeggen... ja, nou, ik, ik ben er wel een beetje klaar mee, eh, dus ik ga naar bed... en ik, zie, eh, ik wacht wel af wat morgen de uitslag wordt. Um, uh, als het gaat over de politieke uh, kopstukken... dan is er eentje die uh, met de kop en schouders boven alle twitterers uitsteekt... en dat is Marianne Thieme. Die is nog steeds heel fanatiek. Die heeft er ook nog echt heel erg veel zin in. Ze twitterde geloof ik een half uur geleden ongeveer. Nu alle gemeenten met de hoogste kippendichtheid aan de beurt zijn... zijn wij aan de beurt. Dus ik weet niet wat dat nog uh, gaat nog opleveren. Maar ze zijn in ieder geval heel erg blij met die eventuele derde zetel. Um, GroenLinks, uh, we hebben het net al even gehad. Femke Halsma, de naam werd al eventjes genoemd. Uh, die, die, die twitterde, het is een schrale troost dat het grote verlies van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, ten goede komt... maar ze sluit af met uithuilen en opnieuw beginnen. Nou, ik denk dat dat wel een beetje de sfeer uh, aangeeft uh, binnen GroenLinks. En dan wil ik toch nog even terugkomen op Herman Scherman. Want, uh, dat mag van mij altijd, ja, want ik e ben ook super fan ja, van Herman. Even, even voor de duidelijkheid voor de mensen die het niet weten... Herman uh, van der Zand, collega van de televisie... en ook actief natuurlijk op de radio, uh, presenteert op de televisie... op dit moment de uitslagen. Dat doet hij voor een heel groot scherm waar hij uh, swiped, zoals dat er zo mooi heet. Dat, dat doet hij met, uh, met verven en die adorat. Van uh, Herman de Scherman, hashtag Herman de Scherman, al heel de avond trending topic op Twitter. Dat loopt een beetje uit de hand. Uh, mensen willen een lintje, uh, huwelijksaanzoeken <lacht> worden er gedaan. Er is een Wikipedia die inmiddels al uh, uh, uh, uh, uh, heel vaak wordt bezocht en die uh, al uh, ook wordt geactualiseerd elk moment. Uh, want zijn naam is inmiddels van Touch Herman, inderdaad. Je had het goed. Twee, in 2010 was het Touch Herman, nu heet het Herman de Scherman. Um, Herman swiped als een eindbaas. Kunnen die politici hun mond niet houden? Het gaat allemaal van de tijd van Herman de Schermman af. En dan gaan stemmen op om Herman tot informateur te benoemen. Dus het gaat nog wel eventjes door die. Geweldig. Maar ik wil ook een beetje aandacht voor onze eigen Mark Visser ja. hoor. Dit is ook onze uitslagenman. Ja, ik kan niet zo mooi zeggen. Je kan niet swipen je moet maar, je... te beken, maar het wordt alleen maar vies dan. We moeten iets verzinnen voor de volgende uitslagen. We moeten technisch innoveren. Hier. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat onze Mark ook wat kan. Ja. Nou goed. Wij ja. horen straks van jou de laatste uitslagen. En dan denk dat we nu naar muziek gaan luisteren, toch Tim, of niet? Reken maar. bringing out, there's no Wie kent het nummer niet? <laughs> Stevie Wonder met Sir Duke. Zo is dat. Joost Vullings, jij zit al de hele avond gezellig bij ons. Jij bent ons steun en toeverlaat. En je gaat ons even uitleggen... of het wel of niet goed nieuws is voor de ChristenUnie... dat ze toch niet gezakt zijn in zetel aantal. Ik denk dat ze dolblij zijn. Uh, met, met dat ze Uiteindelijk, want ze stonden op vier, dan ga je weer naar vijf. Dan ben je dolblij. En ze vinden ook wel dat ze het verdiend hebben. Ze vinden dat ze een hele goede campagne hebben gevoerd, dat hoorde hij Aris Lop ook zeggen. Dat vinden trouwens ook, ook, ook de politieke tegenstanders vonden de, de campagne van de nu goed. Vijf zetels, dat is een opluchting, maar ja, Aris Lop was natuurlijk belangrijk... een van de vijf partijen bij het Lentakkoord, Koenensakkoord, hoe je het wil noemen. En dat smaakte wel weer naar meer. Ze hebben natuurlijk uh, uh, al geregeerd een keer met Partij van de Arbeid en CDA. Maar de uitslag biedt wat dat betreft heel weinig perspectief. Geen enkele mogelijkheid? Nou, Kijken, nou, dus het kan. kan. Het, kan ja. het zou natuurlijk kunnen dat dan de vierde partij bij wijze van spreken de ChristenUnie wordt. Het zou zomaar kunnen. Maar in, in, in het spel, onze vlaggevers ter plaatse, uh, die hebben zeg maar zeggen, de ChristenUnie niet opgevangen daarbij bij mensen. Dus ze worden ook niet beloond voor het feit dat ze dat lenteakkoord mogelijk hebben gemaakt? Nee. Nee, en het is, natuurlijk, ja, het is natuurlijk heel veel partijen die dachten van nou, we krijgen een hele versnipperde uitslag. Dat was natuurlijk de conclusie van twee jaar geleden. De uitslag is nu een stuk minder versnipperd. Dus al die partijen die dachten met, met een paar zetels uh, toch een, een greep naar de macht te kunnen doen, die komen toch een beetje bedrogen uit. Waarom kan uh, de ChristenUnie niet uh, fuseren met de SGP? Want dan zouden ze nu in deze voorlopige uitslag op acht zetels uitkomen... dan ben je toch misschien een groter machtsfactor. Ja, klopt. Maar dan, dan is er nog altijd dat, dat vrouwenstandpunt van, van de SGP... of het vrouwenstandpunt van de ChristenUnie, het is maar hoe je het bekijkt. De verwijdering tussen die twee partijen is ook begonnen... met toen de ChristenUnie een vrouw op de lijst zette. Want ze hadden natuurlijk een periode dat de samenwerking in de Tweede Kamer ook zo was... dat ze dan gewoon één woordvoerder kwam van één van de twee partijen... en die dan gewoon gewoon namens die twee partijen sprak. Nou, dat is, dat is verdwenen. Omdat de christen nu uh, uh, vrouwen op de lijst ging zetten. Toen zijn ze gaan regeren. Dat leidde toch wel een beetje tot scheve ogen bij de SGP. Nu was de SGP weer belangrijk. En daarnaast is het zo, hoewel voor heel veel mensen op het oog het verschil tussen die partijen heel erg klein is. zijn het toch hele verschillende culturen. En uh, ja, en verschillende culturen, dat is lastig uh, fuseren. Laten we het toch hebben wel... over fusies. Uh, dan wordt er ook gesproken over een, waarom uh, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Niet samen, ja. Qua duurzaamheid en ook kijkend naar het verlies voor GroenLinks, is dat een discussie die jij uh, ziet, uh, ziet, ziet beginnen? Nee, nee, Want? nee, ook, ook, ook weer echt totaal andere partijculturen en, en het Europa-standpunt loopt ook heel erg uiteen. Het is kijk op duurzaamheid en op diervriendelijkheid vinden ze elkaar wel, maar op heel veel andere standpunten vinden ze, elkaar, vinden ze elkaar niet. En wat inderdaad wel heel gek is, heel vaak denken mensen van waarom hebben we zoveel partijen in Nederland, kan dat niet minder en uh, dat zou voor heel veel mensen het overzichtelijk maken. Maar ook een keer dat was nog in de vorige kabinetsperiode, of nee, deze kabinetsbegin, dat er van die bijeenkomsten waren links, samen tegen het rechtse beleid. En toen sprak ik daar roemer. Er was een bijeenkomst in Amsterdam waar ook dan Cohen en, en uh, Sap kwamen. Toen zei hij ook tegen mij: Ja, voor, voor 90% is ons verkiezingsprogramma hetzelfde van de Partij van de Arbeid. En dan zeg je, nou, ga dan toch viseren. Ja, maar dat kan niet. Mm. Want we zijn, we zijn zulke andere partijen. Dat gaat niet. Nee. We gaan uh, zo met jou verder praten Joost. We gaan weer naar Amsterdam. Naar Wilco Boom. Want die staat met een partijprominent te praten als het goed is. Meneer Rottenberg. Ook voor een feestelijke avond natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk met pensioen hè, bij de PvdA. Maar je bent ben, ben ook in, in, oud-partijvoorzitter. Dat heet in onafhankelijkheid verbonden. Ja. Um, en vast een beetje blij met deze uitslag. Nou, het is... Dit zijn de avonden, zoals men zegt, het feest van de democratie. Die zinderend zijn door de verrassingen, door zo'n krankzinnige campagne. Uh, en ja, een uitslag die natuurlijk weer allerlei vraagtekens met zich meebrengt. Ja, om met een van die vraagtekens te beginnen. Uh, wat moet er nu gebeuren? Nou ja, het, de winnaar, dat weet, dat, weet, dat weet men eigenlijk pas maandag. Want je krijgt nog de restzetelverdeling. kan nog zomaar gebeuren dat door de... Uh, de stemverbinding uh, tussen Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks... Hè? Dat, uh, dat de PvdA toch uh, nog groter wordt, theoretisch. Maar ik denk dat uiteindelijk Roem, uh, Rutte en, en Samson met elkaar een verstandig gesprek moeten voeren. Dat is, Op de... best, dat is best ingewikkeld, als dat... je ziet hoe ze campagne hebben gevoerd dat de afgelopen tijd. Het is gewoon ingewikkeld. Op de Duitse tv werd de VVD omschreven als rechtsliberaal. Dus ze moeten zich voorstellen dat... In Nederland, dat ook zo zou worden omschreven... de Partij van de Arbeid sluit een kabinetsakkoord met de rechtsliberalen. Nou, daar hakt de SP dan ook meteen op in vanuit de oppositie. En dan gaan de peilingen meteen dalen. Om niet alleen strategische redenen, maar ook programmatische en maatschappelijke redenen. En dan vind ik daarom ook dat de Partij van de Arbeid al vannacht met de SP moet afspreken... wij laten elkaar niet los. Ja, daar hebben we Diederik, Diederik Samson is hier weer in Paradiso het podium opgegaan. Er zijn er al een hoop naar huis, maar het is nog steeds vol hier. Roepen, Diederik, Diederik, Diederik. En, ja, Diederik Samson staat dus weer op het podium in Paradiso. En hij gaat nu zijn aanhangers toespreken. Het dat wordt, 38, 39, 40. De Partij van de Arbeid is terug waar hij hoort. In het hart van de samenleving, links van het midden, een grote volkspartij. En dat is een fantastisch resultaat.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 Want het rechtse beleid van de afgelopen twee jaar kan in ieder geval niet worden voortgezet. APPLAUS morgen is het aan alle partijen, en zeker ook aan de Partij van de Arbeid, om de verantwoordelijkheid te nemen die bij een overwinning als deze hoort. Wij willen dit land verder helpen, Nederland sterker en socialer uit de crisis halen. En daar gaan wij vanaf morgen keihard met z'n allen aan werken. Ik dank jullie wel. Ja, tot zover is dus Diederik Zoomsom. Groot applaus voor de verkiezingsoverwinning. Hij feliciteerde Mark Rutte omdat de VVD nog weer net iets groter is... dan de Partij van de Arbeid, net als twee jaar geleden. De armen gaan omhoog, er wordt geapplaudiseerd. Maar hij heeft nu dus erkend dat de VVD toch nog net iets groter is. Daarom Rutte gefeliciteerd... En hij gaat nu Paradiso verlaten. Ik hoop dat ik hem nog even voor de microfoon krijg, maar... De security loopt eromheen. Dat gaat vast nog wel even lukken later deze nacht. En ik mag er niet achteraan. Een meneer met hele brede schouders, die houdt het tegen. Dan, uh, dan geef je je gewonnen, maar ik weet zeker dat je nog wel even voor de microfoon krijgt. Uh, de, de erkenning van uh, Diederik Samsom, uh, Mark Visser, dat, die, dat de VVD de grootste partij van het land uh, is geworden. Bij deze verkiezingen zie je dat terug in de cijfers. Ja, want het blijft inderdaad een verschil van 126.000. Nu weer de laatste, laatste getal, 86,6 procent geteld. Um, 126.000 stemmenverschil. Dat zijn in ongeveer twee zetels. En dat zie je ook in die zetelverdeling voor de Tweede Kamer. De VVD in 2010 31 zetels, nu 41. 10 erbij, Partij van de Arbeid, 30 in 2010, nu 39. De Partij voor de Vrijheid van 24 naar 15. CDA van 21 naar 13. SP blijft gelijk op 15. D66 van 10 in 2010 naar 12. GroenLinks van 10 naar 3. ChristenUnie blijft gelijk op 5. SGP van 2 naar 3, eentje erbij. Partij voor de Dieren blijft gelijk op 2 en 50 plus 2 zetels als nieuwe binnenkomen. Dankjewel, Mark Visser. We hebben straks van jou de laatste uitslagen. Ja, Joost, we zagen net uh, Diederik Samson um, minder uitbundig dan eerder op de avond. Um, vrij kort ook eigenlijk met de zaal gesproken, uh, Ik denk gelaten geaccepteerd... dat ze definitief niet de grootste gaan worden vanavond. Of zie ik dat verkeerd? Ja, ja. de andere kant, je zag het aan de zaal. Die was nog steeds wild enthousiast. Bij gewoon enthousiast, dus ja. dat Je merkt niet dat ze, dat ze heel erg gefrustreerd zijn... dat ze niet de grootste zijn gaan worden. Hij zou dat natuurlijk wel, wel heel erg jammer vinden. Want hij weet dat als je de grootste bent... dat je dan toch meer invloed hebt uh, op het beleid. Al is het maar dat je dan... Uh, uh, meer te zeggen over welke partijen er, er kunnen aanschuiven. Ja, waar ik er natuurlijk op zat te hopen... is dat hij wat meer helderheid zou geven over de inzet in de formatie. En dat blijft natuurlijk toch gewoon een ander beleid en een sociale beleid. Hij zei en... letterlijk, niemand weet hoe het morgen zal gaan. Nee, en, en, en we sloten af, uh, toen we naar de speech gingen... toen werd Felix Rottenberg uh, uh, geïnterviewd. En die zei in een van zijn laatste zinnen... ik hoop dat hij zeg, gelijk de SP beetpakt en zegt, we laten elkaar niet los... Dat kan natuurlijk ook nog, dat vanuit strategische overwegingen hmm. zo'n zo omtrekkende beweging. Dat zegt hij niet zomaar. Nee. Of is dat de privé open van... Nou, dat, dat, dat denk ik wel. Maar goed, bedoel, ja, maar ik bedoel. Maar hoe zou dat ik, eruit moeten zien dan? Joost? Nou, dat is, moet me dat, daarbij Dat is natuurlijk precies wat, wat Diederik Samson ook in het, in het debat gisteren zei. U werd natuurlijk iedere keer uitgedaagd door Emil Roemer van: zeg nou dat je voor mij kiest. Waarvan, nee, dat deed hij niet. We, nou, dat deed hij, maar de ja. Samson zijn wel van: je staat het dichtst bij me... En dan GroenLinks en dan uh, CDA D66 aan het verste weg de VVD. Maar hij zei ook, wij komen in de verste verte niet in de buurt bij, bij 76 zetels. Je kan een, je kan een rekensom maken, nou, GroenLinks 3, uh, uh, SP 18. Met negen partijen. Ja, maar wat uh, bedoelt Rottenberg dan? Waar doelt hij dan op? Ik bedoel, wat, voor, wat voor functie zou dat hebben voor Samsung om de SP keihard te omarmen en niet los te laten? Nou ja Nou Kijk, aan de andere kant, je, je doet natuurlijk een belofte voor een ander beleid. En dat, en, en dat beleid gaat er natuurlijk niet komen. Althans, een, een, een, een, een zeer verwachte het beleid als je het samen met de VVD gaat. Dus ja, je kan ook... en, en het is natuurlijk ook een spel dat je eerst zegt... nou, wij willen echt linksom. En je, je, je moet je ook je onderhandelingspositie bepalen... Ten, of, ten opzichte van een andere partij. Ze kunnen elkaar morgen in de armen vallen, partij van de Arbeid VVD. Ze kunnen ook allebei nog kiezen voor een omtrekkende beweging... om ook aan hun eigen achterban te laten zien... kijk, ik ben Diederik Sams, want ik ga echt voor links... en dat Mark Rutte nog iets op rechts probeert... en dan uiteindelijk kunnen ze aan hun achterban laten zien... het is echt onvermijdelijk dat wij We hebben met hebben echt ons best gedaan, maar... gedaan ja. Ja, dat, dat kan zo'n formatie oprekken. Ik heb het idee dat ik naar een groot poppenspel zit Ja, maar kijken. ik weet ook niet of het zo gaat. Kijk, voor hetzelfde geld is het morgen kiesje kissie met die twee heren. Dat weten we niet. Ik bedoel, dat kan ook. Dat ze gewoon zeggen van laten we er geen doekjes om winnen. Het land zit in crisis, we willen snel een kabinet. En mensen uh, kijken gewoon naar de uitslag. Uh, uh, links kan niet, rechts kan niet. We gaan nu gewoon met z'n tweeën en uh, nou ja, oh ja accepteer het maar. Hij zei het, Roer kan en moet om. En kijkt nu natuurlijk naar Mark Rutte, uh, die toch denk ik ook niet zo lang op zich zal laten wachten... voordat hij dan de echte overwinning kan claimen, Wilmer Borgeman in Scheveningen. Nou, sterker nog, ik herhaalt zich weer hetzelfde als uh, een paar vanavond. Hier komt Mark Rutte, maar die wilde even wachten tot Diederik Samsom zijn felicitatie richting. Rutte had uitgesproken. Um, die erkenning moest er even komen voordat Rutte zich vrij voelde om zijn uh, achterban toe te spreken. Maar nu komt hij dan toch uh, omstuwd weer op de aanbouw. weer van vandaan. Lachend, duimen opstekend, zwaaiend, het gaat ja, Ik schuik al bijna over camera, boeken die de er mee Meneer Rutte! Ik krijg geen kans om hem te interviewen, want hij wordt nu in een uh, razend tempo door. Een uh, groep bewakers om hem heen naar het podium te komen. En er is geen kans. Meneer Rutte, durft u nu wel te zeggen dat u de grootste bent geworden. Al mijn felicitaties. En nu loopt de gluwen cameraploeg met drukte en bewagers vast. mensen laten zich Komt wint het van Wilma Borgman. Ze doet wel haar best al de hele avond om overeind te blijven tussen al die mannen. Dit is een moment Jas voor ons. Ja, dit is, dit is prachtig. Uh, we, kunnen, we hebben ook het beeld voor de luisteraars. Ja, dit zijn natuurlijk uh, hele mooie beelden altijd. Een, een, ja, iemand heeft gewonnen. Een, een, een partij in een achterban die helemaal, helemaal blij is. Dat licht van die camera's erop. Het is echt zo'n kluwe die zich door zo'n massa beweegt. Ja, dat, dat zijn altijd mooie hoogtepunten. En nu staat hij op het podium. Toch wel hoor. Ik heb 20 geleden telefoon gehad van Diederik Samson. Hij, hij heeft ons gefeliciteerd met het feit dat de VVD de grootste is geworden. En ik heb hem gecomplimenteerd. Een partij die een week of vier geleden nog wel 15 zedels in de peilingen stond. De Partij van de Arbeid en vanavond onder zijn leiding 39, misschien wel 40 zedels heeft gehaald. Een ongelooflijk goede prestatie. Waarvoor complimenten. Ik wil vanavond allereerst al onze kiezers bedanken. Voor het vertrouwen dat zij in de VVD hebben gesteld. En dat vertrouwen, dat zullen wij niet beschamen. Die kiezers kunnen erop rekenen dat wij ons best zullen doen. Om zoveel mogelijk van onze idealen terug te vinden in een volgend kabinet, in een volgend regeerakkoord. Daar zullen we vreselijk hard voor knokken. En ik zal ervoor zorgen dat als wij deelnemen aan zo'n volgend kabinet... en dat willen we dolgraag... dat we op dat moment ook de kiezer recht in de ogen kunnen krijgen. En recht in de ogen kunnen kijken. En kunnen zeggen, ja, het is gelukt om die belangrijke idealen van de VVD... in dat kabinet te realiseren. Want dat is de voorwaarde. Het is... Voor onze bijzondere avond, onze mooie partij die volgend jaar 65 jaar bestaat, heeft vanavond de beste uitslag gehaald uit de hele geschiedenis en is voor de tweede keer de grootste partij van Nederland geworden. En dat komt omdat in de afgelopen weken en maanden, dag in dag uit, Duizenden mensen. Niet betaald. Mensen die als vrijwilliger bij de VVD zich hebben aangemeld. In afdelingsbesturen zitten. Mensen die naast hun baan zich voor de partijen inzetten. En daarmee de democratie in Nederland levend houden. Gelukkig ook natuurlijk in andere partijen. Maar ook in onze partij. Duizenden vrijwilligers die vanmorgen nog drankjes hebben staan uitdelen op de stations. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken. We hebben deze verkiezing gestreden. Huis voor huis. Straat voor straat. En stad voor stad, ik ben er ongelooflijk trots op. En jullie ongelooflijk eh, dankbaar voor het feit dat we er met elkaar in zijn geslaagd om dit resultaat te bereiken. Laten we daar vanavond van genieten. Morgen gaan we aan de slag en moet in Nederland zo snel mogelijk een stabiel kabinet komen. En dan ga ik aan werken met jullie samen om op die manier Nederland sterker uit de crisis te halen. Ja, Mark Rutte gaat ongetwijfeld nog heel je, lang. Heel lang feestvieren daar met zijn buitengewoon enthousiaste aanhangers, partijleden, et cetera. Joost Vullings, dit is een uh, grote overwinning voor Mark Rutte, denk ik, kunnen we wel zeggen. Ja, absoluut. Ze hebben hem geknepen de afgelopen dagen. Bang dat de Partij van de Arbeid ze voorbij zou stevenen. Uh, ze zijn, wat hij zelf zei, dit is gewoon de beste uitslag van de VVD in de geschiedenis van de partij. Nou, met twee zetels verschil gewonnen met de, van de Partij van de Arbeid. Ze kunnen hun geluk niet op. Te danken grotendeels aan hemzelf, aan zijn persoon, denk je? Ja, ja, hij is natuurlijk sowieso heel populair. Geen vlekkeloze campagne, maar ik denk dat de kiezers op rechts uh, geen alternatief zagen. Ja. Ik... Hij zegt, uh, ik moet, dit is eigenlijk een terugkerend thema... waar we het voortdurend over hebben gehad vanavond... ik wil de kiezer recht in de ogen kunnen kijken en zeggen... Dat het is gelukt om de belangrijkste idealen van de VVD te realiseren. Ja. We hebben eigenlijk in de loop van deze avond geconcludeerd... dat dat, sec, 100 zeker, niet gaat lukken. Ja, en maar da daar zie je dus ook gelijk de, de moeilijkheid van de formatie. Want hij zegt dus van, en we, we blijven die, we moeten die idealen van de VVD blijven realiseren. Het is steun voor het beleid, koers vasthouden. En aan de andere kant zegt hij wel, we willen snel een stabiel kabinet. Dat zegt Diederik Samson ook. Maar die zegt ook van, ja, maar deze uitslag laat zien dat, dat Nederland, de kiezers, iets anders willen. Een socialer en sterker Nederland. Nou ja, zie hier een, een uh, toch enige tegenstrijdige belangen en vooral tegenstrijdige standpunten. Nogal uit. ja. Tegelijkertijd, zowel bij Samsung als bij Rutte, op persoonlijk vlak de felicitaties, de rijkelijke ja. felicitaties, de handreiking naar elkaar, ik vond het heel uh, vriendelijk klinken. Ja, maar op me. dat vlak, daar zal het er niet aan liggen. En daar, daar, daar zag je inderdaad al het, het begin van de formatie, dat die toon is, is aardig, maar ze geven nu ook wel gewoon een, een, een signaal aan de eigen achterban. We gaan natuurlijk niet binnen één dag op onze rug liggen en onze idealen verkwanselen. Uh, maar goed, er moet water bij de wijn, zo is zo so, so, so zit het Nederlandse systeem nou so helemaal in elkaar? Is het nou eenmaal? Om nog eens een paar clichés uh, uit de kast te trekken. Het Nederlandse systeem, daar weet het uh, buitenland vaak ook geen raad mee. Uh, Lars Geers, je hebt even gekeken hoe de buitenlandse media naar deze verkiezingen hebben gekeken. Ja, uh, twee, uh, uh, twee verhalen en de domineren. Natuurlijk het feit dat de twee middenpartijen hebben gewonnen. Dan schrijft iedereen over en het verlies van Geert Wilders. En daar houdt de Europese pers zich mee bezig. BBC News onder andere inderdaad dat uh, Mark Rutte weer uh, de nieuwe premier wordt. En dat Wilders heeft verloren. The Guardian schrijft dat uh, deze verkiezingen uh, natuurlijk ook voor het Europese imago van Nederland belangrijk waren. En dat met deze verkiezingen is laten zien dat Nederland voor... Europa kiest. Datzelfde schrijft ook het ZDF. In Duitsland de barometer voor de stemming in het land uh, omtrent Europa. En de conclusie is dat de anti-Europa-partijen hebben verloren. Dat zegt ook uh, uh, België. België deed deze verkiezing met veel, veel aandacht heeft ge gevolgd. De VRT ruimt zo'n beetje de volledige voorpagina van de website in voor de Nederlandse verkiezingen en opnieuw de twee conclusies: Nederland kiest voor het midden. En Nederland kiest, anti-wilders kiest voor Europa. Uh, en dat schrijft ook De Morgen, die nog even Nelly Kroes citeren. Die zijn ze tegengekomen op de VVD-bijeenkomst in Den Haag. Dit is een zegen voor Nederland en Europa, reageert ze. We kunnen nu een kabinet vormen dat serieus kan meepraten... in Brussel en Europa, omdat er geen anti-Europese partijen... aan de macht komen. al dus Eurocommissaris. Nelly Kroes. Dat was een grote wens van haar inderdaad. Zijn we toch nog een beetje beroemd in het buitenland. Ik ga nog even naar Mark Visser. We hebben de twee heren gezien. Uh, Samsom erkent dat Rut heeft gewonnen. Rut heeft de overwinning opgeëist. Maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Nee, 92 procent zitten we nu. Uh, maar het verschil blijft er. 129.000 is nu het verschil. In zetel aantal uh, maakt dat niks uit. Dat blijft dus uh, twee zetels. Uh, 41 tegen 39. Willen we toch aan het eind van deze lange nacht... waar we toch aan het uitkomen zijn van jou, Joost, Vullings, toch een kleine reflectie horen. Wat is zeg maar, het verhaal van deze nacht? Als je kijkt naar de twee partijen... die als grote winnaar uit de bus zijn gekomen. Nou ja, wat, wat de buitenlandse pers... maar ook geloof ik, dus de kop van de Volkskrant uh, morgen... het, het midden wint weer. Uh, ik denk niet dat je de conclusie mag trekken... dat het midden weer blijvend terug is. Een volgende verkiezing kan het... Gewoon weer naar de flanken gaan. Uh, wat dat betreft uh, is denk ik geen, geen trendbreuk. Of dat zal moeten blijken. Ja, Het is gewoon de, de, de race, de avond van zowel Mark Rutte... en de avond van Diederik Samson geworden. Want je bent er geneigd om te zeggen van... Uh, maar, uh, Diederik Samson heeft zijn nederlaag moeten erkennen. Maar zo is het natuurlijk niet. Nee, de nee. Tweestraat legde hij het net af. Maar hij pakt een enorme winst in iets... wat vier weken geleden nog voor uh, ongelooflijk werd gehouden. Ja. Twee winnaars. Twee winnaars. Ja, ja twee winnaars. En dan heb je partijen die zich ook wel winnaar noemen. Maar ja, D66, twee zetels verlies. Maar het idee van wij fietsen zo'n kabinet binnen moet nog maar blijken. Twee zetels winst, toch? Ja, ja, van tien naar twaalf. Ja, ja, ja, van tien naar twaalf. Uh, natuurlijk, uh, de, uh, 50 plus is een partij die de Kamer binnenkomt. Die, die zullen blij zijn. SGP, een zeteltje gewonnen. Nog, nog één punt, Joost. Hè? Historisch lage opkomst. Ja. ongelooflijk overvoerd zijn met politici, met debatten... met verkiezingsnieuws en een historisch lage opkomst. Wat zegt dat? Nou ja, aan het begin van de campagne, dat, dat, dat hoorde iedereen in zijn omgeving... waarschijnlijk jullie ook, dat iedereen zei, wat moet ik nu weer stemmen? En uiteindelijk heeft de campagne er wel toe geleid... dat heel veel mensen een keuze hebben bepaald... maar ook heel veel mensen uiteindelijk toch hebben gedacht van... ja, ik, ik heb nu al zo vaak gestemd de afgelopen jaren, ik, ik ga niet. En dat is ja, wel een teken aan de wand. Een teken aan de wand kwam voortdurend terug de afgelopen uren... Eva Jinek, Joost Vullings, Mark Vissers. En niet te vergeten de twaalf verslaggevers bij alle twaalf partijen van de afgelopen avond. Alle mensen van NMS Nieuws. Uh, vond het een geweldige avond. Er verdwijnt er eentje uit de Tweede Kamer. Hero Brinkman, er komt de partij bij. 50 plus. De grote vraag is nu natuurlijk: hoe gaan die onderhandelingen straks beginnen tussen die twee hele grote partijen. 80 zetels hebben ze samen. De VVD, de Partij van de Arbeid met D66 en het CDA in de wachtkamer. Waar gaat het heen? Waar gaat het naartoe? Wat voor formatie, wat voor kabinet krijgen we. De verkiezingen zijn duidelijk twee grote partijen. Ik wens u goede nacht. Jij ook, Tim. Dankjewel.